4 uur. Levi van Eck met het NOS Journaal. De Duitse deelstaat Noord rijn westfalen kondigt een mondkapjesplicht aan op scholen, meldt de regionale publieke omroep WDR. Op het schoolterrein in de gangen op weg naar en in de klas moeten leerlingen en docenten een mondkapje dragen. Basisschoolleerlingen mogen het afdoen als de les is begonnen. Op middelbare scholen mag het af als het nodig is voor de les. De maatregel geldt in elk geval tot eind deze maand. Vanaf vandaag is het op veel plekken in de Zuid-Franse stad Nice verplicht om een mondkapje te dragen. De maatregel geldt in elk geval tot en met vrijdag voor iedereen vanaf 10 jaar. Wie zich er niet aan houdt, kan een boete krijgen van 35 euro. Ook in onder meer Liel is de maatregel ingevoerd op plekken als parken en tuinen. In een asielzoekerscentrum in Gilze in Brabant heeft een Syrische jongen van 14 zich vorige week van het leven beroofd.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 Gisteren viel terreurgroep IS de gevangenis aan in de Oost-Afghaanse stad. Daarbij vielen zeker 29 doden en tientallen gewonden. In de gevangenis zaten ongeveer 1800 mensen, onder wie veel IS-ers. Ruim 300 gevangenen wisten te ontsnappen. Zaterdag maakte het Afghaanse leger bekend een hooggeplaatste IS-er te hebben gedood. Of de aanval op de gevangenis een vergelding is, is niet duidelijk. Het weer vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht koelt het af naar een graad of tien. Morgen is het bijna overal droog en schijnt de zon geregeld bij maximaal 23 graden. Vanaf woensdag veel zon en zomerse temperaturen. Dit was het NOS journaal. Verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Files staan er op de A9, Diemen richting Amstelveen. Tussen Diemen en Oudekerk aan de Amstel, 8 kilometer, met 10 minuten oponthoud. En na een aanrijding op de A10, de ringweg Zuid, staat richting Den Haag... bij het knooppunt de Nieuwe Meer, 8 kilometer. De rechterrijstok is nog altijd dicht en de vertraging zo'n 25 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 In het uur van uh, Sanford op zaterdag begonnen we met de lieve deunen van uh, Misha Paris. En You Are My One Temptation. We zijn nog uh, naar het slot van uh, de Q3 aan het kijken van de kwalificatie van de Formule 1 reis van morgen in uh, Groot-Brittannië. Op het circuit van Silverstone. En we zien in ieder geval dat uh, achter Max Verstappen heel veel vlaggetjes uh, staan, uh, Albert-Jan. Ja, nee, dus, heb, je, heb, je, heb, je, heb je hem al, al oh, Claire. Oh, jeetje. Nou moet Verstappen nog um, binnenkomen. Verstappen stonden er drie uh, luisteraars en kijkers. Hamilton Achter Hamilton en Bottas. En op ruim 1,2 seconden. De Claire is nu gefinished. En die, die drukte er net even tussen. Die staat dus nu drie. Met op een vierde plek Verstappen. Die Verstappen moet nog finishen. Maar kijken. Nee. Hamilton blijft pole, gefinished. Bottas gefinished. Tweede. En Verstappen komt nu binnen. En, en hij, hij gaat er weer voorbij. Het toch. Ja, het kijk, toch. Kijk, daar, daar houden we van. Ja, het is wel één seconde afstand van Lewis Hamilton. De winnaar weer van deze kwalificatie. Ja, nou toch perfect gereden van Verstappen. Dat hij toch ja, toch derde plek. En voor die, voor die andere, en voor Stroll natuurlijk. Dat is ook wel belangrijk. Reken maar, maar, reken maar dat ze daar blij zijn bij Red Bull. Ik denk het ook wel. En in ieder geval straks. Tijdens Pit Report uh, een verslag van een, een volledig verslag, of misschien een uitgebreid verslag van de zojuist dus brede kwalificatie met Max op een derde plek. Maar omdat hij zo spannend was het slot... moesten we hem even meenemen zo aan het begin van het uh, derde uur. Wat gaan we nog meer doen uh, in dit uur, uh, Albert-Jan? Uh, uiteraard om uh, half vijf het dier van de week. Uh, we hadden Babs hebben we toch de afgelopen twee, drie weken aandacht aangeschonken. Want zij zat uh, op dat moment alleen in het asiel. Ja, hoe is het met Babs? Nou, Babs zit nog steeds in het asiel. Nee, hè? Ja, het is ook niet, natuurlijk niet een... een, een, een, een, een, een, een het is, het, is, het is een dame met, die je, die je moet, uh, ja, met een handleiding. En uh, dat geldt ook voor diegene die, die we deze week weer hebben. Dat is Rex. En die hebben we volgens mij in het verleden ook al gehad. Ja, klopt. En die had dan een dak boven zijn hoofd. Maar uh, dat is dus schijnbaar ook niet gelukt, want Rex is weer terug. Dus uh, we, de, van de week, deze week uh, aandacht wederom voor Rex. Babs woont nog in het, in het asiel. Ja, ik had jou een bericht gestuurd ja, over Rek... Babs. Had je ja. dat uh, nog, uh, had, nog gezien trouwens, een berichtje? Had ik gezien. Want dat was wel zo'n zielig verhaal. Ik vond het echt een heel zielig uh, verhaal. Ja, maar dus uh, Babs, uh, ga voor één voor de twee honden uh, naar het dierenhuis, uh, dieren Rex of en of Babs. Vandaag uh, aandacht aan Rex. Gedicht van de dag, ja, op uh, vele verzoek. Herhalen we hem uh, om kwart voor vijf, uh, liefhebbers van het gedicht van de dag. Zij is mooi. Om kwart voor vijf, tijd voor het gedicht van de dag. Uh, Pit Report, dier van de week, uh, gedicht van de dag, lekker veel muziek... en uh, natuurlijk straks de uitgebreide terugblik op de zojuist verreden kwalificatie... op het circuit van Silverstone. En ik ben nog boos. Ja. Wat, stel dat Stappen was gebeurd ja. voor elfde plek nog twee of drie minuten te gaan. Hadden ze dan ook de 16-stop stop, Nee, dan gaan we achter de safety car door. Dan gaan we achter de safety ja, car Ja, dan, door. dan, dan is het uh, finito. Een race op Engels grondgebied zonder Hamilton kan natuurlijk. Nee, uiteraard niet. Daar, uh, daar zorgen ze wel voor. En hij heeft toch weer die pole position, hè, daar uh, op ja. uh, Silverstone. Klopt, toch weer knap. Maar goed, daarover straks meer. Nou, jij hebt het uh, gedicht uh, van, uh, van de dagseraler om uh, kwart voor vijf. Ja. En uh, ja, ik kan uh, het toch nog heel even over Babs, hè. dat bericht ja. wat ik uh, gestuurd had. Want van de week heeft ze weer een uh, stukje geschreven. Dat heeft ze uh, laten plaatsen op uh, Facebook, uh, Babs. Oh, op Facebook. Ja, uh, en uh, het, uh, uh, dat, uh, dat, dat, dat staat er zo zielig. Vindt niemand mij mooi? Ik heb u, jou, jullie zoveel te bieden. Echt waar, hoor. Nou, is mooi. Dat is toch zielig. Dus ga voor Babs of de andere leuke dieren. Naar het Kennen met Dieren thuis aan de Kees nummer 5. Hier in Salzford, Nieuw Noord. Zou dadelijk over een tweetal later zijn we ietsje aan de late kant. Maar dat gaan we hem doen, hè? De Pit Reports. En ook het verslag van de kwalificatie van vandaag. Every was um, de single van uh, Marguerite Eshuis. Race Radio, Pit Report, Pit Report. en de Black Pearl. Het is 19 over 4, hij zit er klaar voor. Het verslag heeft hij inmiddels uh, uitgeschreven, Albert-Jan. Uh. <laughs> ja. En uh, ja, nu uh, voor de radio, want uh, hoe heb jij de kwalificatie beleefd eigenlijk? Uh, nou, ik heb, ik bedoel, ik, ik moet de reacties nog, uh, nog teruglezen natuurlijk uh, morgen, maar uh, ik zal me nu beperken tot een verslag van de kwalificatie. Oké, okay, oké, okay. <laughs> Lewis Hamilton heeft met een indrukwekkende tijd de pole position veroverd voor de Britse Grand Prix. De Brit klokte een 1-24.303. Waarmee hij de snelste aller tijden op het huidige layout-circuit is van Silverstone. Vastery Bottas, zijn teamgenoot, kwalificeerde zich als tweede. Max Verstappen realiseerde de derde tijd, maar moest liefst een seconde toegeven op de pole-tijd. De 20 coureurs die op zaterdagmiddag vanmiddag dus om 3 uur Nederlandse tijd aan de kwalificatie voor de Britse Grand Prix begonnen waren niet dezelfde twintig als die aan de eerste drie races van het seizoen deelnamen. Op donderdagavond werd zoals bekend uh, dat Racing Point coureur Sergio Perez positief was getest op het, op het virus... en daardoor dit weekend niet van de partij kon zijn. Nicole Huckelberg werd hals over kop naar Silverstone gehaald om de Mexicaan te vervangen... en was uiteindelijk net op tijd op het circuit voor de start van de eerste vrije training. Zo ben je op een donderdag nog onderweg naar de Nieuwboeitjering... om daar wat met een GT3-wagen te rijden. Zo zit je op vrijdag achter het stuur van een Formule 1-auto. ...die mogelijk snel genoeg is om mee op het podium te eindigen... ...op de verrichtingen van Hulke in de vrije trainingen... Veel gezien het gebrek aan enige voorbereiding weinig aan te merken. Nou, we kunnen u mededelen dat Hulke op een elfde plek is geëindigd... ...en daarmee dus een hele inhaalrace voor de boeg zou hebben. Q1 slaan we voor het gemak even over, want het cruciale staat hem natuurlijk in Q2... Want het tweede kwalificatiesegment begon niet goed voor Hamilton. De Brit maakte een wilde spin mee bij, uh, in de Loeveld bocht en wierp daarbij het nodige grind op de baan. De Mercedes-coureur stelde al snel vast dat de auto volledig in orde was... en wilde net aan een tweede nieuwe snelle ronde beginnen... toen de wedstrijdleiding de rode vlag uithing... vanwege de kiezels op de baan die door hem op de baan waren beland. Nadat de actie was hervat, kon Hamilton alsnog naar een prima tweede tijd rijden... maar uit voorzorg deed hij zijn tweede run wel op de softband... in plaats van het medium rubber waarop Bottas kort voor de rood nog de snelste tijd in Q2 had gereden. Dan naar Q3. Het momentje in Q2 zal verder geen invloed meer hebben op Hamilton. Hij opende de strijd om de pole position in Q3 met een 1.24.6... waar Valtteri Bottas daarna eh, net niet aankom, aankwam door in een 1.24.7 over de streep te gaan. Verstappen was wederom de beste op de rest. Maar het verschil met Mercedes-Duo was dit keer liefst een seconde. Stroll stond na de eerste run vierde in de tijd de tabel. Bij het zwaaien van de vlag verbeterde Hamilton zich naar een zeer indrukwekkende 1.24.3. Met wat afstand de snelste tijd is tot op heden op het huidige layout van Silverstone. Bottas verbeterde zich wel, maar moest met 1.24.6 drie tienden toegeven op zijn teamgenoot. Verstappen rondde het circuit in 1.25.3. ...waarmee hij zijn P3 behield. Strol zakte in de slotfase van P4 naar P6... ...doordat Charles Leclerc en Landon Norris op de valreep sneller gingen. Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon en Sebastian Vettel die het al twee dagen niet makkelijk heeft in zijn Ferrari... completeerde tot 10 op de grid. De Grand Prix van uh, Groot-Brittannetje Groot begint morgen om 10 over 3 en is natuurlijk live te volgen op de speciale sport, uh, sportkanalen. Nog even in het kort, Hamilton is op Pool. Als je naar rechts kijkt, naar rechts achter, zit hij Bottas. Maar als hij in zijn achteruitkijkspiegel uh, kijkt, dan ziet hij al verstappen. Maar zoals gezegd, met ruim een seconde achterstand. Vierde Leclerc, vijfde Lennon Norris... En uh, tot slot de zesde Lens Troll Steven signs. Morgen, tien over drie. Laten we hopen op een uh, mooie race. Uh, morgen daar uh, in uh, Groot-Brittannië op het circuit van uh, Silverstone. Dankjewel, Albert Jan, dat was de uh, Pit Report. Salvoort op straat. Ik heb zo voor het horen, de vrolijke deunen inderdaad, van Baksvis en Making Your Mind Up. Daarmee is het bijna half vijf. Ja, we hadden vorige week dus Babs in de aanbieding, om het zo maar even te zeggen. Als dier van de week Ze zit nog steeds te wachten op een nieuw baasje daar. Maar ook Rex, ja, die heeft of weer, weer een baasje nodig. Of nog steeds geen baasje. Dat is niet helemaal duidelijk. Nou, is in ieder geval weer terug. Uh, op het nest uh, aan de Keesomstraat nummertje 5. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar het is voor Babs natuurlijk wel leuk, want dan zit in ieder geval met z'n tweetjes. Ja, maar hoogste tijd dat Babs en Rex uh, ook een thuis vinden. Goed, Rex, wederom weer in, uh, uh, aan de Keesomstraat 5 terug. stel stelt zichzelf even aan u voor. Mijn naam is Rex, ik ben een Mechagse herder van een man van ruim 9 jaar. U zult wel denken dat ik zielig, uh, wat zielig dat ik op mijn leeftijd in het asiel zit, maar mijn baasje was ziek en kon niet meer voor mij zorgen. Ik ben een hele vriendelijke hond naar mensen en vergeet daarbij wel dat ik een beetje groot ben om op schoot te liggen. Naast samen knuffelen ben ik ook nog best wel speels en luister ik als de beste. Met kinderen kan ik overweg, wel moet ik even wennen aan mijn nieuwe huis. Mochten er kinderen in mijn nieuwe huis wonen, dan wil ik er graag vooraf even kennis mee maken. Andere honden daar heb ik helemaal niks bij. Zolang ze uit de buurt blijven kan ik ze netjes negeren, maar zodra ze te dichtbij komen laat ik dat wel weten dat ik daar geen zin in heb.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 Zo houd ik je goed in de gaten en wil ik altijd wat voor je doen. En ben ik nog actief en ga, ga graag, graag samen met mijn baas op pad. In mijn gedrag ben ik een echte herder. Ik doe graag iets voor mijn baas en ik ben ook graag samen met mijn baas. Ik sta ondanks mijn leeftijd ook zeker open om nieuwe dingen te leren. Mijn verzorgers vinden het wel handig als ik u vertel dat ik deuren kan openmaken. Uh, en, en ik in mijn vorige huis gewend was om de tuindeur zelf open te maken als ik moest plassen.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 Want zowel Rex als onze lieve Babs verdienen een thuis. Zo is het maar net, Albert-Jan. Ik sluit me helemaal aan bij deze woorden. Dus ga voor Babs of Rex naar het Kennen met thuis. Aan de Keesomstraat nummer 5. Dus dadelijk gaan we het gedicht van de dag doen. Maar eerst even een plaatje voor Rex. Dat is het is de skinderi. Uh, ...middag uh, zo rond half vijf. Deze week is het uh, Rex, daar komt Jawel, die is uh, dier van de week. En uiteraard wacht uh, Babs ook nog op een uh, lief baasje. Darien en kennen met de dieren thuis aan de Keizersstraat nummer vijf. Deze plaat heb ik aan heel veel mensen beloofd uh, gisteren om uh, te gaan draaien. en Ik had het zelf, zelf uitgekozen. Ik denk, daar kan ik collega Albert-Jan wel blij mee maken... ...want het heeft toch een intro, zegt deze plaat. Timmy Thomas... Why can't we live together? Een geweldige er wordt weinig in gezongen, op het hand, maar uh, ja, gewoon een hele mooie single van Timmy Thomas. Die je uh, zojuist hoort. We gaan ze dadelijk het uh, gedicht van de dag doen. Zullen we nog even eentje voor die tijd draaien? Paar, die is een, een lekkere lekker oude. Daar hebben we even zin in. Geweldig. Zandvoort of zaterdag bij je tot aan uh, 5 uur vanmiddag op het geluid van Zandvoort. De Zandvoortse radio met 24 uur per dag muziek en informatie... Al 30 jaar een begrip in de hele regio en Kurtus Steigers op de radio nu. Hier is hij nog een keer met I Wonder Why. van uh, Sonfort, deze van Curtis Steigers En I wonder why. Bijna kwart voor vijf. We gaan hem doen. Een heel mooi gedicht vandaag. Het gedicht heet... Zij is mooi. Zij. Zij is diegene die ik kus voor ik slaap. Degene die me vasthoudt als het even niet gaat. Zij is mooi... Veel te mooi voor mij. Mijn rots in de branding. Mijn redder in nood. Degene die klaarstaat. Als ik het verkloot. Ze is mooi. En mijn liefde gelijk. En als ze besluit. Om ooit. Ooit bij me weg te gaan. Dan ga ik er. Zeker achteraan. Want zij. Zij is mijn ziel en zaligheid. En als ik terugkijk in de tijd Zie ik haar aan mijn zij Naast mij En soms ben ik als de dood Dat ik eindig in de goot Zou zij, zij er nog zijn Aan mijn zij Zonder haar ben ik niets Stort mijn wereld in één En ik wil, wil geen verdriet Want ik kan, ik kan niet alleen zij, zij is mooi, veel te mooi voor mij Samen is leuker dan zonder elkaar Als zij, zij even bang is, ben ik er voor haar Ze is mijn mooi en mijn lief tegelijk En als ze besluit om ooit bij me weg te gaan Dan ga ik er zeker achteraan Want zij, zij is mijn ziel en zaligheid en als ik terugkijk in de tijd, zie ik haar, haar aan mijn zij, naast mij. En soms, soms ben ik als de dood, dat ik eindig in de goot. Zou zij, zou zij er nog zijn, aan mijn zij? Ze is mijn ziel en zaligheid, als ik terugkijk in de tijd, zie ik haar aan mijn zij, naast mij.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 op zijn risicoloze, hoge rots. Moet nu weten: zo zijn we niet geboren. Zing en... Uh, vandaag hier in Zandvoort een of elf uh, kouder dan uh, gisteren. Maar toch nog wel een beetje het zomers gevoel hebben we vast er zeker nog wel. Al zou je alleen maar al verbrand zijn, dan heb je nog steeds dat, uh, <laughs> ja. dat zonnige gevoel in je lichaam, uh, weet je wel. Keesje en de sunshine bent, hoor je en come to my islands. Alweer het uh, ene laatste pleit in uh, dit programma Zandvoort op zaterdag. Het zit er alweer op ja nou, we, hebben, we hebben uiteraard Willem van Dessen gehad vanaf circuit. Leuk dat hij weer terug is. Ja, klopt. En over drie weken wederom, wellicht. Uh, hangt er even vanaf uh, of die race inderdaad op Zandvoort verreden gaat worden. Maar daarover houden we u natuurlijk uh, en Willem ook uh, op de hoogte. Uh, wij gaan morgen naar Silverstone Klopt. Uh, Fred, hij is op vakantie. Dus uh, dat klopt ook. Er <laughs> is wel uh, uh, entertainment for you. Maar dan een non-stop versie van tussen 6 en 8. En uh, nogmaals vanaf deze plek. Uh, uh, fijne vakantie gewenste familie Heij. Uh, ja, en wij gaan uh, dus de Silverstone met Hamilton op pole en Bottas daarnaast en daarachter Verstappen en Leclerc. En voetballiefhebbers, vanavond om zes uur is er de finale van de Engelse beker. En die gaat tussen Arsenal en Chelsea. En die wordt om zes uur verspeeld in uh, Engeland... en natuurlijk via de speciale sportkanalen te volgen. Morgenavond is er in Frankrijk de finale om uh, de Franse beker... dus uh, ook voetballiefhebbers dit weekend niet getreurd... van allerlei uh, sport op de tv... Dankjewel weer albert We hebben het met veel plezier gedaan. Drie uur lang op de Sanfordse Radio. En we zeggen tot volgende week. Een hele fijne zaterdagavond. Dag. Things doei. doei. In love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 Forget about your scene, give the audience a goon. Enjoy, it's your last chance at air. So always look on the bright side of death. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel. Tot zover het ritme van ZFN. Via, Via de kabel op 104.5. En in de Aether op 106.9. Straks meer.